Joep van het Hek mag weer naar huis, laat zijn management weten. De cabaretier werd gisteravond onwel tijdens een voorstelling... in het oude Luxor Theater in Rotterdam. Wat er precies met hem aan de hand is, is niet bekendgemaakt. De voorstelling van vanavond in hetzelfde theater gaat niet door. Over andere voorstellingen is nog geen besluit genomen. Het is niet de eerste keer dat van het Hek onwel werd tijdens een voorstelling. Eind december 2015 onderging hij een zware hartoperatie... nadat hij een aantal keren niet goed was geworden op het podium...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 is er dan Colinda. En waar is die man? En we zijn nog wel in afwachting van Mike Versteeg. En we gaan nog even een plaatje draaien. En dat is een lekkere gauw houden van Stevie Wonder en My Sherry Amour. En allemaal nog een hele goede middag, hè? The summer day, my cherry your mom. Lekkere gouden ouwe My Sherry, Amor. En uh, Amor, moet ik zeggen, ja, Stevie Wonder. En uh, we gaan lekker verder met, uh, ja, onlangs ook hier geweest in de studio... ...Katerina Hultes en, uh, ja, jij denkt toch niet? Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Tot 7 uur Entertainment voor jou Op je 106.9, 104.5 op kabel...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 liefde uit. En dat allemaal van Belinda Kiner. En uh, ja, we gaan lekker een plaatje draaien. En dat is van deze zanger uit, uh, uit Haarlem. En luister zelf maar.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 Met jou. Oftewel, ik hou je vast, Ben Ardo. Deze zanger. wil je meer weten over hem? Ja, ga even naar ZFM. Artisten.nl, Dus www.zfm.artisten.nl. Artiesten.nl. Zo is dat en uh, ja, het werd een lekker heerlijk nummertje. Ja. Entertainment for you, meer dan radio. Ja, we gaan even uh, weer op zijn country's uh, naar. Uh, hoe heet die man ook alweer? Help me make it through the night. Willie Nelson. Take the ribbon from my head. Shake it loose and let it fall. Lay it soft against your skin. Like the shadow On the wall Come and lay down Maar volgens mij was dat dan die, die man op het uh, gitaar. Uh, ja, denk ik. Want uh, ja, en anders is die, heeft hij flink uh, krap gezeten. Laten we het zo zeggen. Uh, wat gaan we doen? We gaan nog een uh, lekkere Nederlandstalige draaien. Uit de Entertainment for You. Dagstop 5. De nummer 3. En uh, Jozef morgen. wat me ooit is overkomen. Ik heb nooit gedacht, nee nooit verwacht dat we samen zo wel zouden komen. Nou, Dan de nummer 3, en uh, de entertainment for you Dutch top 5. En uh, ja, morgen gaat hij weer veranderen. Dus uh, hou hem in de gaten op uh, www.zfm en dan artiesten.nl. Rot stuart. En sometimes when we touch.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 Maar ah. But through all the insecurity, some tenderness survives. I'm just another rider, still trapped within my truth, a hesitant price fighter. Oh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 Saas. Saas. Saas. Hmm. Wat is het weer gezellig, hè Fred? Hij. Ah, gezellig Fred. Jay ZFM Entertainment voor u. Het klokje van 7 uur. Mijn naam is Vithij. Ik zou zeggen een hele goede middag nog. En uh, ja, we gaan eventjes uh, de lekkere gaan we houden van uh, Tol Hansen draaien. En uh, ja, Mien. Mien, waar zit je, Mien? Achter de Rolodendron.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 Kom, zomaar weg zonder pardon Heeft u haar soms gezien misschien Mien, waar zit je, hoe mien Maar mien zat in haar nachtjapon Achter de rodo en de romp Hij was uitgekookt genoeg en groef een valkuil voor haar deur Waarin hij haar ten huwelijk vroeg in maneschijn en roze geur. En voor het altaar met zijn bruid klonk eindelijk zijn ja-woord luid Het haren was niet te verstaan, ze was er stil vandoor gegaan zat in haar trouwjapon, achter de rode tenderon. Al waar hij haar niet vinden kon, zomaar weg zonder pardon. Ik heb je haar soms gezien, misschien. Min, waar zit je, Boegumin? Maar Min zat in haar trouwjapon, achter de rode tenderon.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 Zat zonder nachtjaffon, achter de rode Al waar hij haar niet vinden kon. zomaar weg zonder pardon. Heeft u haar soms gezien misschien? Mien, waar zit je boe, mien? Maar min zat zonder nachtjaffron. Achter de rode rond, achter de rode rond, achter de rode rond. Ja, ik heb hem gevonden hoor, Mien. Ik heb hem gevonden. En uh, ja, ik, ik ga nog eventjes een, een, oude, uh, ja, een oud verzoekje draaien eigenlijk. Ja, die is vorige week aangevraagd, maar goed. Uh, ja, dat was van uh, mijn collega Albert-Jan Vos. En die wilde graag een plaatje toen horen. Vorige week dus, ja. En die gaan we nu draaien van Brian Hilland. En A Sealed With A Kiss. Ik zou zeggen... Blijf lekker luisteren. Hier is die dan, Albert En Yes, it's gonna be Entertainment for You. Hey, lekkere gauw oude was dit. Ja, ja, ja, ja, we gaan verder. U luistert naar Entertainment for You. En dat doen we met Jongens en Lange Frans. Hebben we hebben het over. Uh, lekker ding. Hoor, ik heb het goed. Ik wil jou alles geven Ik heb niet veel Ik laat je nooit meer gaan Jij ja, ja, lekker dier. Ik heb zitten checken Je bent lekker Ik marieer over de vraag hoe je smaakt bij het snack. Ik ben met de gek Maar ik kan ze links laten liggen als ik jou kan ontdekken Wat ik heb. Maar, maar hij zingt en ik hè? We beleggen ons brood en we verdienen respect Maar voor een gouden paplepel is liedje uit de rest. Gelukkig ga jij voor de mannense En daarom zijn we mooi in balans Hemel en aarde, bellen en het beest Het allerleukste stel van elk feest Haal mijn hand vast en laat me nooit meer los Ik zal er voor je zijn en ik maak je trots Je mag lachen, je mag huilen, hou je warm in de nacht Maar jij en ik, dan niemand wat je wacht Want ik lach Vaak over jou te dromen Had nooit gedacht Dat jij bij mij zou komen Want oh Ja toen voelde ik me eenzaam Maar nu leef jij het dicht bij mij De waarheid dat ben jij Jij kwam in mijn leven Ik zag jou daar staan Jij lekker dicht Ik wil jou alles geven Jij yeah, lekker like so. so oh, like like like ding. Kistbelief, Zo heerlijk als je bij me bent. Oh, lekker ding, lekker ding. Lekker ding. zeggen zou toch maar even bellen voor de zekerheid voor lief uh, van Daantje. En uh, ja, we gaan lekker verder met uh, Henk Dame. En uh, ja, hoe zit het dan met ons? Ja, hey, ik weet het niet hoor. Ik ben zo bang dat er de sleur in komt. Dat alle vuur dan weer verdwijnt. Als dat zo is gaan we maar Ja, we, we probeerden een lidse te, te bereiken, maar dat ging niet lukken. Dus we draaien in ieder geval zijn nieuwe single. En als je bij mij geen liefde meer vindt. En het enige van jullie tot de klokjes maar 7 uur. Blijf lekker luisteren. Is daar wat je er een traak? Het voelt alsof je niet gelukkig bent. Of het die niets valt gedaan Waar is die lach op jouw gezicht Die altijd straalde als het licht Ik wil met jou zo niet de nacht in gaan En jij verdrietig naast me ligt move mm -hmm. We're yeah. yeah. ...jij van mij geen liefde voelt, meer voelt... Uh, ...Lidse helen was dit... ...en uh, ja, zijn uh, ja, nieuwe single... ...en uh, ja, we proberen hem te bellen... ...maar het gaat niet lukken... ...we gaan uh, ja, nog één plaatje draaien... ...tot aan het nieuws van 6 uur... ...en dan uh, hebben we nog een verzoekje van uh, Federico... ...maar de eerste... Uh, ...eerst Django Wagner... ...en uh, wij dansen samen de bossenova... ...ik zou zeggen tot zo in de tweede uur... ...van Entertainment for You... Yeah So...